gemoet met het NWS-journaal. het Groningse Dorp Zee is voor de derde keer op één dag een aardbeving gemeten. De beving van 2,2 was halverwege de avond op drie kilometer diepte, meldt het KNMI. Eerder op de dag waren er ook al twee lichte bevingen. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. In Delft is iemand doodgestoken. Het gebeurde halverwege de avond, vermoedelijk in een huis. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Ook is er nog geen zicht op verdachten. De omgeving is afgezet en rechercheurs doen onderzoek. De wereldwijde storing bij WhatsApp, Facebook en Instagram is nog altijd niet voorbij. WhatsApp-gebruikers zeggen dat ze sinds kwart voor zes gistermiddag geen berichten meer kunnen versturen en ontvangen. KPM meldt dat er door de storing veel meer wordt gebeld en ge-sms' dan normaal. Moederbedrijf Facebook zegt dat er een netwerkprobleem is... en dat er hard wordt gewerkt om de storing op te lossen. De Groningse studentenvereniging Vindicat schapt voorlopig alle evenementen... naar eigen zeggen in samenspraak met de gemeente Groningen. Aanleiding is de chaos na een feest van Vindicat-leden... bij een recreatieplas afgelopen weekend. Er ontstond een grimmige sfeer met vechtpartijtjes en vernielingen aan bussen... die de feestgangers terug moesten brengen naar de stad. Burgemeester Schuiling van Groningen had vanwege de incidenten al een zeilevenement en een feest van vindicat verboden. De wilde zwijnen op de Veluwe staat een zware winter te wachten. De eikels en beukennoten die de dieren eten om de winter door te komen zijn schaars door het koude voorjaar en de natte zomer. De bomen op de Veluwe produceren ieder jaar zo'n 4,7 miljoen kilo noten. Dit jaar is dat slechts 0,6 miljoen. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar 8 tot 10 graden. Lokaal kan ook wat nevel ontstaan. Overdag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. En in de loop van de middag gaat het regenen. En dan wordt het ongeveer 17 graden. Dit was Elke de show. De Static X met This is Nuts En daarvoor hoorde je natuurlijk de Deftones met My Own Summer Chavit. Welkom bij het tweede uur van uh, mijn programma. Play it loud. Uh, leuk dat jullie luisteren. Als jullie luisteren, het is natuurlijk uh, midden in de nacht. En uh, ja, je weet nooit. Uh, de meesten liggen natuurlijk allemaal lekker te slapen. Maar degene die nog wakker zijn, die houdt lekker wakker met mijn muziek. En ik hoop dat jullie het uh, leuk vinden. Ondanks de... Kleine foutjes af en toe tussendoor. Ik uh, ben ook maar net voor het eerst begonnen. We natuurlijk vandaag de eerste aflevering. Dus uh, foutjes moeten kunnen. Uh, nou, we gaan uh, straks verder met een uh, release lijst. Maar eerst nog even wat informatie over de bands. Uh, de Deftones natuurlijk. Die uh, komen uit even terug, uh, Sacramento, Californië en onder leiding van Gino Moreno. En ze bestaan al sinds 1988... en worden gezien als een van de grondleggers van de nu metal. En ze hebben zich echter echt gedistanceerd van deze stijl... door meer experimentele muziek te combineren... met melodieuze en heavy gitaarlijnen en screams met intensere zang. De band is door muziekcritici benoemd... als een van de best, meest vernieuwende bands van de afgelopen 20 jaar. Alweer acht albums heeft deze band in zijn bestaan uitgebracht. En Around the Fur, waar dit nummer op staat... Uh, is verreweg een van mijn favorieten uit een geweldige oeuvre. Dit nummer werd mijn favoriet vanwege de witte haai uit de videoclip. En ook de agressie in het nummer maakt dit uh, tot mijn meest favoriete nummer van de band. En natuurlijk Stedic X is ook uiteraard uh, lekker agressief. Helaas is de frontman Wayne Sterk uh, veel te jong overleden. Uh, hij mocht slechts 48 jaar worden en hij is overleden door een drugsoverdosis en verloor helaas de band een iconische zanger. Die bekend stond natuurlijk om zijn statische kapsel en kenmerkende manier van zingen. De band ontstond in 1994 in Los Angeles en kende ook veel bezettingswisselingen, maar Wayne Static was er altijd vanaf het begin uh, bij. Zijn overlijden uh, op 1 november 2014. De band had verschillende hitjes, kleine hitjes, in Amerika de Push It, Blood for Days en een uh, nummer. Natuurlijk wat je net hoorde. En uh, het is een tweede album, released in 2001. En daar bestaan nog twee andere singles, Black and White en Cold, die het beiden iets hoger schoppen in de US rocklijsten en dan dit nummer. En dan hebben we het over het album Machine. Uh, natuurlijk mag er één band niet ontbreken. Uh, officieel, uh, de zanger uh, van deze band is niet uh, Amerikaans, maar Braziliaans. En dan heb ik het over Max Cavalera. En hij is ook een van de grondleggers uh, van de thrash metal en de, ja, met Sepultura. Daar is hij ooit mee begonnen. En nu heeft hij een band, hij uh, heeft twee bands trouwens... maar Soulfly is een wel eens een bekendste band... En daarnaast heeft hij ook nog uh, Cavaliere Conspiracy. Uh, maar die komt niet aan bod vanavond. We gaan zo direct een nummer draaien van Soulfly. En ik uh, heb even een verandering in mijn uh, muziekkeuze gemaakt. Ik zou aanvankelijk uh, iPhone gaan draaien, maar we kiezen voor Bleed. Chamber met Fiend. Fun. Fiend fun. Ja, dat was natuurlijk ook weer een lekkere plaat. Uh, met uh, Des Vavara als frontman. En daarvoor draaide ik natuurlijk Soulfly met Bleed. Met een gastoptreden Fred Durst. Van Limbiskit. Uh, yes. Nou ja, helaas is Cold Chamber niet meer... Ja, uh, uh, yeah. de nieuwe band van Des Vavara is tegenwoordig de Devil Driver. Maar deze band uh, heeft toch inderdaad de roots in Californië. Zoals het... Uh, de avond over gaat natuurlijk uh, alle mensen uit Californië. En uh, Sulflai, uh, ja, uh, wat ik al eerder zei: uh, Max Cavalera komt natuurlijk niet uit uh, um, Californië, maar uit Brazilië. Uh, maar ze hebben toch echt de roots in Californië. Ehm. Um, ja, ik vind ze geweldig. Uh, Max Cavalera maakt eigenlijk altijd jarenlang hetzelfde stijl muziek... maar uh, altijd vol agressie. En uh, ja, die uh, doet het bij mij goed altijd. Cavalier Conspiracy overigens ook. En natuurlijk uh, Sepultura, ja, dat is uh, zijn beste band. Uh. Roots is vooral een van mijn klassiekers. En uh, ja, Softly uh, is, met, uh, is naast het vertrek van Sepultura... Uh, heeft hij dus Softly opgericht in 1997. En uh, ja, zijn gelijknamige debuut... Uh, was ook meteen het eerste album wat ik van ze kocht. En ik was natuurlijk meteen om. Uh. En uh, ja, het andere nummer wat ik zou draaien... Eye voor eye. dat was ook een favoriet van mij. Uh, maar ik toch koos ik toch voor uh, Bleed. En dat komt omdat, uh, ja... Uh, Fear Factory Dino Kassaris uh, speelde daarmee. En uh, ook... Uh, Burton C. Bell, de zanger van Fair Factory. Dus uh, ja, dat was ook een geweldig nummer. Misschien draai ik hem later nog, als ik tijd over heb. Maar we gaan zo direct over naar een volgende plaat. En, en dit is van een band um, die ja, een beetje een vreemde eend in de bijt is. Um, deze avond. Uh, ik heb het over Tool. En deze band die uh, maakt een beetje uh, ja, aparte muziek. En, maar het is uh, wel een hele gaven En het nummer wat ik nu ga draaien is uh, Sober uh, van het album uh, Undertow. En dat is al een oudje. Komt uit 96. En uh, ja, dit is voor mij wel een van de beste nummers van het album. En die ga ik je nu laten horen. Daar komt-ie. Sober. Pointing every finger at me, waiting like a stalking butler who upon the finger rests. Murder now, the past must wait be, just because the sea. zo hard. Maar wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoort. Ja, ja, dat was dus uh, Devil Driver. En zoals ik eerder uh, zei, uh, Cold Chamber natuurlijk gedraaid. Uh, dit is de andere band van Desperfera. Uh, en het nummer Clouds Over California. Hoe te passelijk ook uh, ja, met het themaavond van vandaag. Clouds Over California. Ja. ja, we gaan hiernaast een andere uh, vette band draaien niet dat ik je zo laten horen. Maar eerst even wat informatie over Tool. Want Tool heeft aangekondigd een, een nieuw, nieuwe tour volgend jaar. En ze komen ook in de Ziggo Dome in Amsterdam. 19 mei om precies te zijn. En de kaartverkoop is inmiddels al begonnen. 1 oktober. En uh, ja, daar wil je toch wel bij zijn lijkt me. Dat lijkt me wel een uh, hele vette show. Uh. Ik ben zelf nog nooit naar Tool geweest. Maar uh, dat staat nog wel op mijn... Uh, Wishlist. We gaan over naar een uh, volgende band. En, uh, ja, dit is uh, een band die opgericht is door uh, mijn favoriete gitarist... Dino Cazares van Fear Factory. En deze band heet Divine Heresy. En ze hebben helaas niet zo heel veel muziek uitgebracht. Ik geloof een aantal albums, twee of zo. En dit is hun debuut. En het, ja, het is gewoon een lekker potje deathcore, zoals het zelf noemen. Het is een snelle en strakke uh, muziek. En uh, ik ga de opener draaien, Bleed the Fifth. En dat uh, uh, knalt er even lekker in. ...van metal tracks. Eerst natuurlijk uh, Divine Heresy met Dino Casares ...en uh, net All Shall Perish met Wage Slaves. En deze band bestaat helaas niet meer. Dus ze kwamen uit Oakland. En het uh, nummer wat je hoorde was afkomstig van een tweede album... ...The Price of Existence uit 2006. Het laatste album wat ze uitbrachten was heel toevallig ook getiteld... ...This is Where It Dance uit 2011. Uh, ja, dat was uh, weer even lekker uh, beuken. En jullie hadden nog een uh, release-lijst van mij te goed. Die was ik helemaal vergeten te uh, vermelden. Dus daar gaan we even naar uh, toe. Want uh, 8 oktober komen een aantal nieuwe cd's uit. En dan ga ik jullie uh, even vertellen om welke dat gaat. De allereerste die ik ga vermelden is de band Black Sides. Met het derde album Untrue maar deze band niet bekend, maar voor de liefhebbers. hij komt op 8 oktober uit. Dezelfde dag komt ook een nieuwe album uit van de band uit Noorwegen. Death Metal maken ze. Blood Red Throne. Met het album Imperial Congregation. Congregation, een beetje moeilijk uit te spreken naam. En dat is alweer een tiende album dat gaat uitkomen. En dan komt er ook nog een nieuw album uit van Manimal, een Franse death metal band eh, met het album Armageddon. Dit is alweer een vijfde album. Eh, ook komt er een, een folk metal band met een nieuwe cd getiteld Sirens Rain met het album Rise Forth. Deze band komt uit Washington, ook hier heb ik nooit van gehoord, maar het klinkt wel interessant. Ik ben nogal een fan van folk metal muziek. Een band met een heel aparte naam is de Space Goat met een nieuwe album. Dat heet Catharsis en die komen uit Australië. Het is een alternatieve metal band uit Bendigo Victoria. en Victoria. Dit is uh, hun uh, tweede officiële album. Het eerste album dateert alweer uit 2016 en ze hebben nog een EP uitgebracht in 2019. Dan wel de meest bekende van het rijtje. De nieuwe cd van Trivium komt uit ook op 8 oktober. In The Court of the Dragon. Dit is alweer de tiende album van de Amerikaanse heavy metal band. Onder leiding van Matt Heafy. Hier zit ik wel op te wachten. Dat waren de releases. En die ga ik elke week met jullie behandelen. Dus volgende week weer. En we gaan over naar een... Een band wat minder hard dit keer. En ook uit Californië. En ze zijn best wel lekker. Je kent ze natuurlijk van Cats in the Cradle. En um, Everything I Hate About You. Maar deze ga ik niet draaien. We daar gaan draaien Little Red Man. Van and Ugly Kid the Joe. to juggle your dreams And the world that you live in, maybe not what it seems I'm Zo komen we langzaamaan aan het einde van mijn eerste aflevering. Play it loud. En het, uur is, het laatste uur is voorbij gevlogen. Maar volgende week zijn we er natuurlijk weer. En Je hoorde net Fate no More natuurlijk met Angel Dust. Het album... Het, niet. Het, Angel Dust is het album, bedoel ik uh, Midlife Crisis hoorde je natuurlijk, sorry. Het is laat Ik heb een lange dag op zitten nu. Dus ik ben best wel moe. En daarvoor hoor je de Ugly Kid Joe... met um, Little Red Man... en van het album Motel California. En dat is een knipoog naar natuurlijk de Eagles... met Hotel California. Dus uh, dat is wel grappig. Ik vind het een lekkere band, Ugly Kid Joe. En ze zijn natuurlijk bekend van de hits... die ik al eerder noemde. Uh, dit album is wat minder bekend... Maar uh, ze hebben wel leuke nummers. Vooral uh, Sandwich vind ik bijvoorbeeld een hele leuke. En er zitten natuurlijk ook heel veel uh, ja, woordspeling-grapjes in uh, verwerkt in de titels van de nummers. En we gaan nog even een afsluitersje doen. Want we hebben nog tijd over. En zoals uh, eerder gezegd, uh, zou ik uh, nog een nummer draaien van Soulfly. En uh, ik. Ik ga toch een ander nummer weer kiezen. Ja, ik blijf toch uh, veranderen. iPhone, hij wordt een andere keer. Maar we gaan nu uh, First Commandment draaien. Dat is niet zo'n heel bekend nummer. Maar wel lang genoeg uh, om het programma af te sluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En uh, ja, tot volgende week hopelijk. En misschien kom ik hierna nog even terug... om uh, de laatste minuten vol te praten. je hoort nu eerst First Commandment van Soulfly. Zumbiel, da guerra, zumbi, é o da demanda. I'm done it. even de fout in. Uh, dat was natuurlijk Tribe van uh, fly en niet uh, First Commandment. <laughs> uh, nou ja, goed. Uh, dat kan gebeuren natuurlijk. Het is laat op de avond en uh, ja. We hebben er een hele dag op zitten en uh, gewerkt en, en natuurlijk nu nog een programma presenteren. Dus aan uh, de eerste keer. Dus dan uh, zijn foutjes uh, natuurlijk uh, onvermijdelijk. Uh, we gaan nog één nummertje draaien om de laatste minuten uh, voor het einde van het programma op te vullen en dat gaat worden. Uh, een nummer weer van System Over Down en een hele korte: The Devil. Daar komt hij.